Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NMS op 3. Het kan nu echt niet meer misgaan. Rutte wordt de baas van de NAVO. Het hing natuurlijk al even in de lucht. Nu Hongarije en Slowakije hebben gezegd Rutte toch te steunen... blijft er nog maar één tegenstander over, Roemenië. Maar ook die is overstag, vertelt correspondent Kisha Hekster. Formeel moet die Roemeense president zich inderdaad nog terugtrekken. Hij is ook kandidaat om topman van de NAVO te horen. Maar hij staat er nu helemaal alleen voor nu ook Slowakije en Hongarije Rutte steunen. En we horen inderdaad in de NAVO-wandelgangen dat die Roemeense president snel de handdoek in de ring gaat gooien. Wanneer hij dat precies doet, dat weten we nog niet. Maar waarschijnlijk voor volgende week, want dan stemmen de NAVO-landen over een nieuwe baas. Flinke plensbuien hebben voor overlast gezorgd in delen van Brabant. In Veghel is het dak van een distributiecentrum deels ingestort. En even verderop in Veldhoven zijn straten en huizen ondergelopen... De brandweer is druk bezig om alles weg te pompen. De nummer 3 tennisser van de wereld doet definitief toch mee aan de Olympische Spelen. Novak Djokovic moest twee weken geleden nog opgeven tijdens Roland Garros vanwege een knieblessure. Hij verloor daardoor ook zijn nummer 1 positie op de wereldranglijst. Nu laat de Servië weten dat hij na zijn operatie fit genoeg is voor de Spelen straks in Parijs. En rond deze tijd start de EK-wedstrijd tussen Portugal en Tsjechië. Het is de zesde en waarschijnlijk laatste keer... dat de Portugese aanvaller Cristiano Ronaldo erbij is. Vertelt mijn sportcollega Thierry Boon. Zijn cijfers doen duizelen. Met 207 interlands is hij record international. En daarin maakt hij 130 goals. En dat is niet alles. Hij scoorde op alle vijf EK's die hij hiervoor speelde... En ik kan nog even doorgaan hoor, want met 14 goals is hij all-time topscorer op een EK. De nummer 2, de Fransman Michel Platini, maakte maar 9 doelpunten. En als Ronaldo vanavond tegen Tsjechië scoort... wordt hij ook nog eens de oudste doelpuntenmaker ooit op een EK. Want Ronaldo is 39 jaar. Het weer, daar trekken flinke buien over. In het zuiden van Limburg met ook onweer. Morgen droog, met vooral aan de kust een stuk meer zon. En het wordt dan zo'n 18 tot 21 graden. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Aan het einde van het eerste uur draaide ik ook Marion Williams... de gospelzangeres. Een compilatie-cd uit 2015 geeft een overzicht van haar kunnen. Uh, terwijl ik spreek, begint het weer te regenen. Toepasselijk nummertje uh, van Marian Williams. Didn't it rain?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 Op zoek naar het laatste akkoord of het akkoord ja, in search of the last chord, een vrij gevarieerd album, modern en eigen tijdsklinkend, maar tegelijkertijd heel toegankelijk. Uh, ik denk uh, muziek die zowel jong als uh, een oud publiek kan aanspreken. Dus uh, als die bij je in de buurt optreedt, uh, ga hem uh, bekijken. Uh, je hoort hiervan ook het uh, titelnummer in search of the lost chord. Daan Herweg uh, op piano, Jeroen Batterink op drums.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 I pray. the Vengeance.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 grijpen op, uh, op de muziek, de klanken van een West Montgomery, Grand Green... dat soort uh, mensen van die Linus Eppinger. Blijf een beetje in uh, Latijns-Amerikaanse sferen. Uh, je hebt ook muzikanten die naast uh, hun muzikale loopbaan... een andere uh, loopbaan nog uh, hebben, uh, zo ook... Uh, uh, de Amerikaanse uh, gitarist Amerikaanse, <coughs> sorry, pianist en componist uh, Ron Reader uit uh, Boston. Hij is uh, uh, daarnaast uh, een natuurkundige op hoog niveau. Hij heeft eindelijk de tijd gevonden voor een debuutalbum The Latin Jazz Sessions. Een uh, topplaat met een cocktail aan uh, Latin Jazz klanken, zoals het Coco Loco, uh, wat je nu gaat horen, van die Ron Reader. Uh, <coughs> pianist, dus pardon. Terug naar de band uh, waar ik het tweede uur mee begon. The Strictly Smoking and Friends, a big band. Uh, we kennen allemaal de Jitterberg Waltz van uh, Fats Waller. Maar de Twitterberg Waltz, die kennen we nog niet. Maar als je gaat luisteren nu, dan ken je hem wel.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 Oh, mm -hmm.